I do you need a bit of rough Supreme is dit hoor, hij heeft het opgenomen in de studio waar ook Frank Senator Dean Martin en Nat King Cole hun cd's opnamen en ook hun LP's in die tijd nog. In Capitol Studios daar in Los Angeles, ik heb het over Robbie Williams en zijn CD Swing When You're Winning. Daarmee maakte hij de overstap naar de wat meer swing music. Luisteraars welkom bij deze uitzending van Muziek hier nog een uur lang, gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Twaalf liedjes, één verhaal, oogklekken, oogkleppen af. Dat zegt Kane op hun cd. So glad you made it. Het is bekend, hè, zoals Dinant Woesthof met de kneepoogt zegt. De commerciële band onder de alternatieven. De alternatieven onder de commerciële. Stay tonight and let me hold you like I never did.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 Still here, so before you let me go, take my hands, let me touch you like I never did. I never did before, like I never did before, and I should have tried just to talk about it within, and then, and I should have tried just to let Every time. Ze dachten in het begin dat dit een uh, buitenlandse band was, maar nee hoor, niets is minder waar. Het is gewoon een Nederlandse formatie, net als deze twee heren. Ze luisteren naar de naam Agda en de Munnik. In 2002, op Hemelvaartsdag stonden ze in de Radio 2 studio voor een uniek eenmalig concert. Agda en de Munnik, samen met het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. Zitten. Ik kijk naar al die mooie mensen, ze gaan uit, ze gaan naar huis, je weet het niet. Zo langzaam als het regent, de verliefden doen het niet. laat niemand ze vertellen dat het is. Rustig was het zesde glas wijn. Er blijft een gauw staan voor de bram. lijkt of ze wil dat ik iets in? Het zou hier Brussel moeten eten. Was ik eindelijk is weg. Was Ik kijk naar al die mooie mensen, en af en toe keken ze terug, maar vaker niet. Binnen gaan de jassen aan, de glazen leeg, de mensen staan. 21 gulden staan we hier, en ik ga mee met die alleen gaan. Eenzame die lacht, ik ga links, van die moeder rechts, en we gaan nog niet naar. Ik speel Brusseltja vanaf. Er zit een dame voor het raam, lijkt of ze Het zou hier Brussel moeten heten. Was ik eindelijk eens bezig. En als te voor een drank. Lijkt of ze wil dat ik iets zeg. Het zou hier Brussel. I don't know what's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 Mijn vader zegt nog: Ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks. Hij, hij die van geschiedenis, hè? die vrijt met de mensen van de vierde klas. Hij denkt dat we niks in de gaten hebben, onder het overblijven in het bezemhok. Nou jongens, hoef nog ineens over te blijven. Het is vlak naast de school. Hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nu overblijf dan dat ik straks overblijf. Ja. Nou jongen, nee, je kan wel met al lachen hoor. Laat zegt ze: wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zei: Nou moet even nadenken. Het is zo lang geleden hoor. Ja. Ik zei: Ja, ik weet het. 450 jaar uh, uh, Opening van de devisehandel met België.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 Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zei, nou, dan zal ik Willem de Zwijger wel niet zijn. Ja, ja, ja, ja. hij hey. hey, wordt dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, uh, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt ja, alfa en uh, omega. Ja. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van mijn afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, hè? Hier heb ik aan mij dat dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Oh. Nou, jongen, allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboeken uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds ze de boekdrukkunst hebben uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je wel?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 Ja, dan zeggen ze, met de mammoetwet wordt alles wel beter. Man. Jongen, bij ons op school gaat het een mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. <tieden> nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, jongen. <tieden> maar die, die man, jongen, die kan helemaal niks.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 En het enige wat het hoofd kan, het hoofd kan invallen. Nou. Wow. Laatst was de -ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven nou, jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos <lacht> Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer vluit, spring je omhoog, als twee keer fluit spring je langzaam omlaag. <lacht>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 Hij zegt, ja zeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin. Hij zegt, ja zeker. Ik zeg, nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. <lacht> en die man gelijk giftig, jongen, die kan niet echt ze verlies, weet je wel. Nee, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jongen. Onverwacht proefwerking voor straf, jongen. Nou, Ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1: Wat bestuurt God? Nou, we ik ingevuld alle landen, behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuurd. <lacht> Vraag 2: Wie was Mozes? Ingevuld. Zoon van een Egyptische prinses. Nee, ze de dominee. Prinses heb Mozes gevonden. In een bieze mandje. Zijn, nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. <lacht> staat er in de tien geboden over ontucht. Nou, ingevuld gezult, geen ontucht begeren... die u naast toe behoort, hè? Ja. Oh, Heb ik een twee, één punt voor de moeite... en één voor het papier. Ja. Ja. Moet je bij de meester komen... die zegt dan, ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Ja. dat is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een zagrijn eigenlijk, hoor. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik, plom, ik zit in de vijfde klas... en mijn vader is in de tijd van de zesde van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond... Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Ja. Hier, er staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hij laat, jongen, stond er onder mijn huiswerk van... nauwelijks leesbaar...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 En zo haalt Fons uh, zijn uh, schooljaren nog even in gedachten op bij, uh, bij het publiek. Een 10-cd-box uh, met uh, daar allemaal dubbel CD's in, dus eigenlijk 20 cd's. En daar staat dan op een eeuwlang cabaret en Nederlandse chansons. En natuurlijk staan daar de prachtigste nummers op uit, uh, uit het uh, chanson, uit het cabaret gebeuren. Paul de Leeuw, Wim Zonneveld, Joep van het Hek, uh, Paul van Vliet, Jenny Arjan en die Fons die u daarnet hoorde, dat zijn onder andere mensen waarvan... Uh, CD's in deze box zitten. Ook een cd, een dubbel cd van Harry Jekkers. Hij heeft ook gezongen bij het Klein Orkest, maar dit was wel zijn grootste werk. Mijn moeder. Mijn moeder zegt, hier is je koffie, God wat de bel nog hebt gehoord. Was in de tuin net bezig, met de buitenboel."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 Mijn moeder vraagt, wil je een pulsje? Je weet wel waar het staat. Heb jij die onweersbui ook nog gehoord van? Kijk naar de foto van een vader die op de schoorsteen staat. De mooiste waar hij al drie jaar lang, dag en nacht op lang. Met een glimlach zegt mijn moeder, het was donderdag weer feest. Daarmee bedoelt ze dat haar kleinkind Marion is langs geweest. En dat het eigenlijk wel raar is, dat ze nu al vijftien jaar is. En al van feestjes wordt gevraagd, van die zwarte rokjes draagt. Ach, het gaat over van alles, de nieuwe verhouding of een bril. Omdat ze voor geen goud zo'n bejaarde huis in wil. Het gaat over van alles, als ik met mijn moeder praat. Maar ze zal niet zo gaan, waar het eigenlijk om gaat. Zegt ze wel tegen mijn vader in haar eentje bij dat graf. Sinds jij er niet meer bij bent, me, is de Londen wel Maar tegen mij zegt ze dat zelf. Mijn moeder is een sterke vrouw Ik zou nog wat vaker moeten zeggen Dat ik heel veel van haar hou Harry Eggers heeft het over zijn moeder Laura Fiji, zij zingt de jazzmuziek C'est si bon De partier n'importe où à dessous en chantant des chansons c'est si bon de se dire Pas ...uitvoering van Sessibon... ...door Laura Fiji. Dick van Altena is een uh, schrijver... ...hij heeft soms ook van die herinneringen... ...en dan denkt hij bij zichzelf wel eens van... ...op wat voor brommen reden wij ook alweer? Ze op een of een Die ...die waarop gevoerd was misschien... te hart... In de ogen van hun voorders Zoals vorders Daar kunnen zien Ze waren veel De storms of de beatles Maar wooi je ook veel was In je hart In de ogen van Je vader Was die herrie Al de maar de kinderen zien al vorders. Voor de vrede en de liefde Zoals was iedereen in elke tijd Met bommen vol rood of meer bloemen Met altijd die vorder die het anders ziet Maar laat me hoor is verdwenen De zand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 En ze weten nou Jorelotte, vaders hebben gelikt, wil dus ze het eigen zien de goten hebben, stonden ze eigen bij de vierde kloof, om hun kinderen met die eigenste te vingen bewiezen op het gevoel van de rijksweg en de grote wereld maar goed dat antwoord niet kunt tot de deur zoals gedaagd daar eigens hebt gegeven op uw eigen vorders gezeur ja de kind de kinderen zien nou echt voor, dus mijn kinderen met eigen muziek en die weten pas straks jore Vorders hebben geliek. Ja, de kinderen zien nou echt voor, dus mijn kinderen. Eigen muziek en die weten pas straks jore lotus. hebben gelijk. Ja, die weten pas straks jore lotus. Vaders hebben gelijk. See mm -hmm. staat het verhaaltje dat uh, jaren geleden vertelde een vriend van uh, deze dame, deze Barbara Streisand, over een jonge Canadese zangeres. Dat is Celine Dion. En die zei tegen haar van, dat is een mooie zangeres, een prachtige stem. Een stem die zelfs een beetje lijkt op jou. En ze is ook een perfectioniste, dus jullie zouden heel mooi bij elkaar passen. Ik heb een nummer geschreven, tell him. Dat is dus geschreven door die David Foster, Linda Thompson en Walter Afanasif. En hij zei van, die Walter Afanasif, die zei van, dat zouden jullie samen eens moeten op gaan nemen. We zetten daar een heel groot orkest achter. En dan met uh, keyboard synthesizers en een drum synthesizer zetten we daar uh, het ritme onder. Al dus geschieden. Gitaren werden nog ingespeeld door Dan Huff. En ik hoef het u niet te vertellen, hè? het is een wereldhit geworden. Zoveel werk heeft er deze perfectionist niet aan besteed, hoor. Hij heeft er wel veel werk aan besteed, maar toch niet zoveel als die Walter FNSF voor Barbara Streisand en Celine Dion. Ik heb het over Lionel Richie. Climbing to the top. If you should climb this magic You know ordinary dancers Face the changes you go through Faith oh, and what you do you know the answers You know ordinary dancers Zelf geschreven, gezongen en geproduceerd Lionel Ritchie en Climbing Laat ons maar eens even de grens overgaan naar onze Zuiderburen Daar woont Eva de Rover Laat me je liedje zijn mij jouw liedje zijn, dan zal ik proberen om in één akkoord te vertellen wie jij bent of hoe, wat ik voor jou voel. Tim McGraw, man uit de country scene, bent u liefhebber van de country, luister ook eens naar Country Track via uw eigen favoriete oproep. The cover of a magazine Nothing but a paper dream Just another fantasy for sale But I should do who I should be, that stuff don't matter to me at all. Selling the secrets to happiness 1-800-Change-Your-Life-Today Dreams I got my own I ain't looking for a yellow brick road I'm just gonna go my own way Soms dan heb je cd's die je in, een, in je platenkast zet... en dan even daarna ben je ze eigenlijk weer helemaal vergeten. Datzelfde geldt voor een cd die ik eens ooit gekocht heb. Feel Like Home, zo heet de cd. En uh, ja, Nora Jones staat er eigenlijk als uh, heel grote, grote zangeres op. Maar er zijn ook nog andere mensen die daaraan meedoen. Dan ben ik heel snel even door het hoesje aan het bladeren... naar de andere namen van deze artiesten. Dat is uh, Adam Levy, Leah Alexander, Kevin Brad en Andrew Borger...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 It's done. Yeah. There's a big old hope that goes right through my soul. Oh, oh, All that, that ain't, ain't nothing, nothing new. new. So as long as you're around, I got no place else you've found. There's only one thing left for you to do. You just creep. Once you have begun, don't stop until you're done singing. And once it has begun, it won't stop until it's done singing. It And once it has begun, it won't stop until it's done